Een autobedrijf uit Zwolle mag zijn personeel niet vragen om af te zien van extra vrije dagen. Dat heeft de rechtbank in Apeldoorn bepaald. In de CAO staat dat werknemers van autobedrijven recht hebben op drie extra vrije dagen. Dat zou het bedrijf, Wensink Automotive, ruim vier ton kosten. Het bedrijf heeft 750 medewerkers, verspreid over 30 vestigingen. De ondernemingsraad stelde voor om medewerkers te vragen vrijwillig van de extra dagen af te zien. En dat deed de directie. De vakbond FNV vond dat niet kunnen, stapte naar de rechter en kreeg gelijk. Werkgevers mogen alleen van de CAO afwijken... als dat in het voordeel is van de werknemers. President Bouterse is benoemd tot leider van de scouts in Suriname. Scouting Nederland heeft geprobeerd dat te voorkomen, maar dat is niet gelukt. Volgens het hoofdkantoor in Geneve is alles volgens de regels gegaan. Bouterse is in Nederland bij verstek veroordeeld voor drugshandel. Er loopt tegen hem een internationaal arrestatiebevel...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 NOS, NOS Radio Game. Langs de lijnen met Robert Meder Ja, goedenavond, Balken Mollema heeft de zware Alpen-etappe overleefd. Hij ging uh, zich gedurende de etappe steeds beter voelen. Het behouden van zijn zesde plaats in het klassement moet mogelijk zijn. Normaal gesproken uh, hoop ik tenminste dat het, dat het ergste nu achter hem is... en dat het we morgen weer een stukje beter zal gaan. En dan, uh, ja, dan heb ik alle vertrouwen in. Ook Laurens ten Dam kende een veel betere dag dan gisteren. Hij viel dan wel uit de top 10, maar zijn achterstand is slechts één seconde. Weert Kossi gaat één seconde voor me. Dat is ook heel weinig. Het is wel een rakker. Toch moet je hem eraf rijden. Ja, ik moet hem eraf rijden. Ja, natuurlijk beschouwen we de etappe na met Henk Lubberding en bellen we aan het einde van de uitzending met Stef Clement. Omdat ik eh, het afscheid aan eigen hand wilde houden... en dat wilde ik zelf bepalen. En ik heb het ook zo laat beslist na het seizoen pas... omdat ik... Eh, omdat de supporters mij zo moeilijk gemaakt hebben in de afgelopen weken. Dat zei Mark van Bommel na de laatste wedstrijd van dit seizoen. En om zijn luister bij te zetten... wordt er nu een afscheidswedstrijd voor hem gehouden in Eindhoven... met sterren als Ibrahimovic, Ribery en Robin. En daar hopen we natuurlijk later deze uitzending aandacht aan... te kunnen besteden vanuit Eindhoven. Goed, goede eerste toer na die topsware dag van gisteren. Twee keer de Alpe d'Huez opvolgde een slopende Alpen-etappe. Nog één, 204,5 kilometer met vijf beklimmingen en die waren pittig. Een dag dus voor een aanval op de gele trui, zou je zeggen. Contador en co moeten wel. Een dag ook die Bouke Mollema moest zien te overleven. Want het was zelfs even de vraag of hij wel zou starten. Zo slecht voelde hij zich gisteren. En het was een dag voor avonturiers met lef, zoals de Fransman Pierre Roland. We horen Lippens.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 langs schieten. Ook hier aan de finish dondert het. En we horen al dat het 5 kilometer voor de streep dat het daar al behoorlijk hard regent. Dat belooft nog wat voor die afdaling straks van 13 kilometer. Maar Jack Bauer, die is daar vol in een ja, prikkeldraad, denken wij, gereden. En ik zag zojuist een fotootje van Bauer met bebloed gezicht. Die is echt met zijn gezicht is hij ergens vol ingereden. Is dus uit de Tour. Net trouwens als Tom Velers. Ik heb geprobeerd een max op te zoeken wat mijn lichaam aankomt. En, en dat was ja, tot hier. Je hebt iedere keer weer het idee, er gaat iets gebeuren zometeen. Het kan niet uitblijven, de aanval straks van Contador. En dan benieuwd wat Quintana doet. En natuurlijk heel erg benieuwd wat de gele truidrager daar doet. Tot slot, speel heel even voor Gio Lippens. 51,6 kilometer te gaan. Hoe, lo hoe loopt de rit op dit moment? Ja, op dit moment uh, zit uh, Pierre Hollande. Die uh, zit een klein twee minuten uh, voor op een, uh, op een groep van, uh, van een man of 15 denk ik. Rui Costa, de winnaar van de etappe naar Gap. Met die afdaling, die spectaculaire afdaling van de Col de Masse. Hij uh, is op weg. Ik hoop eigenlijk dat uh, Pierre Hollande zich een beetje uh, miskerken heeft op de, op de laatste kilometer. Hij kilometers. wil zijn tweede etappe zegen pakken in deze Tour de France. En we weten dat hij het kan. In het verleden heeft hij het ook al gedaan. als super. En uh, dat uh, dus twee mannen van, uh, van, uh, van ons, Argo Shimano, uh, Tom Dumoulin en Simon Gesken nog een uh, rol kunnen spelen Helemaal in de finale. De het is afgelopen voor Pierre Rolland. Hem kunnen we schrappen als potentiële winnaar van deze etappe. Of er moeten hele gekke dingen gebeuren in de etappe. En wat is het slecht weer? Ongelooflijk. Het komt daar met Bakken naar beneden. En dan ben ik benieuwd wat zij gaan doen in de afdaling. Ik zou zeggen, neem alle risico. Maak hem gek die vroem. Maar dit is interessant hoor. Ze halen nu John Gadret bij uh, Alejandro Valverde. Zit daar ook bij. Ja, dat zijn de mannen die wegrijden. Mollema kan niet volgen. Die gaat niet mee. En wat gebeurt er met de gele trui? Ik dacht dat hij moest lossen. Want ik zie Richie Port zie ik hier achteraan rijden. Daarvoor rijdt Telensky. Is de gele trui eraf? Die hangt echt aan een draadje nog. Net bij het laatste wiel van die groep. Terwijl Valverde daar het tempo maakt. Jongens, als jullie nog één keer een tempoversnelling eruit persen. En dan kijken we om. Waar zit hij? Waar zit de gele trui? Ik zie hem niet hoor, de gele trui. Of zit hij daar toch nog gewoon achter? Jongens, ik zou bijna zeggen ga eens even lekker aan de kant dan kunnen we hem uh, zien. Hij zit er wel bij hoor, de gele trui. Nu zien we hem eindelijk zitten. This was one of the stages I was most worried about. Uh, as you said on paper, I think. It's one of the stages with the most climbing on it. And uh, yeah, quite uh, with the weather the way it was. Uh, there was a lot of potential for, for things to get out of hand. So I'm quite glad that stage is behind us now. And I'm just thankful for my teammates for getting me this far today. They... Peter de Rui Costa komt over de streep, net zoals hij dat in GAP deed. Met een gebaartje naar boven. Twee, inderdaad. Hij doet een gebaar met zijn vingers. Twee, twee overwinningen voor hem in deze Tour de France. Hij komt nu onder het spandoek door van de 4 kilometer. Mollema zit daar dus nog gewoon bij. Die loopt dus geen schade op. Goed gedaan van Bauke Mollema. Na die onheerspellende berichten dat hij ziek zou zijn. Maar hij is zich keurig hersteld. Misschien wat mazzel gehad met het weer. En zeker ook mazzel gehad met het strijdplan van de klassementsrenners. Ja, een moeilijke dag. Maar uh, ja, met het resultaat ben ik gewoon dik tevreden. Want uh, van tevoren had ik eigenlijk niet nie gedacht dat ik nou nog uh, zesde zou staan. Het begon met twee knijters van Bergen meteen aan het begin van de etappe. Uh, maar jouw geluk was dat het niet meteen oorlog was? Ja, daar was ik heel blij mee. Die, die grote groep was eigenlijk al aan de voet van de glande weg. En uh, ja, op die eerste beklimmingen voelde ik me ook echt niet goed en ik was zo blij dat het rustig ging. En uh, op een gegeven moment uh, ja, kwam, kwam ik er langzaam een beetje door. Uh, Tom Lezer en Lars Boom, die zaten nog heel lang in het peloton en die hebben me goed bij kunnen staan. En een paar caffeine-jelletjes genomen en toen, ja, toen voelde ik me eigenlijk uh, langzaam beter worden. En op het einde, ja, de, ja ik was zo blij dat ik er uh, überhaupt nog bij zat, dus het uh, gaf een goed gevoel. Ik dacht, oh god, voor de jongen gaat het nog regenen ook. Of voel je je er ju juist goed bij? Ja, daar was ik wel blij mee eigenlijk. Het, uh, uh, ja, dat ging wel lekker. Gewoon, ja, die onweer was natuurlijk wel uh, ja, niet, niet echt fijn, zo, zo keiharde onweer uh, vlak om je heen. Maar uh, ja, die regen op die klim vond ik helemaal niet erg en, en die afdalingen uh, ook niet. Dus uh, dat was prima. Ik begreep dat je geen koorts hebt gehad, maar grieperige verschijnselen. Is dat nu weg of ben je, ben je, ben je nog steeds rillerig? Nee, ik ben, ben niet echt meer rillerig. Maar ja, ik, ik voel me niet doodsiek of zo. Maar ik was gewoon heel moe en, en gewoon helemaal geen energie. En, en ja, ook last van mijn luchtwegen waarvoor ik aan de antibiotica ben gegaan. En uh, ja, goed, Het is nu nog één dag en, en ja, vandaag was ik al stukken beter dan gisteren. Dus, ja. De zesde plaats zit er nog in? Ja, zeker. Kijk, Normaal gesproken uh, hoop ik tenminste dat het, dat het ergste nu achter me is. En uh, dat het morgen weer een stukje beter zal gaan. En dan, uh, ja, dan heb ik alle vertrouwen in. Ja, Bouke Mollema in gesprek met Steven Dalenbouts. Mollema kwam de dag dus wonderwel goed door, behield zijn zesde plaats. Laurens ten Dam moest wel één plaats toegeven in het klassement. Hij zakte van 10 naar 11, Maar toch is ten Dam tevreden heb ik pak, denk ik. En, uh, ja, ik zat gewoon in het wiel van Kwiatkowski Het jammer dat die Navarro in die, uh, in die grote ontsnapping uh, ja. Ja, mij oversteekt eigenlijk. Dat is wel heel jammer, maar dat is niet anders. Maar uh, ja, de osteopaat heeft gisteren werk geleverd. Gisteren uh, reed ik eigenlijk met anderhalf been. En vandaag weer met twee, en Dat scheelt toch. Ja, in de schaduw van Mollemaant en dan reed Robert Geesink een uitstekende etappe. Hij eindigde als zevende in deze zware alparit. Geesink behoorde tot de groep vanuit De winnaar, Rui Costa, wegsprong. Daar probeerde iedereen uh, hem te volgen. Maar uh, we waren allemaal uh, eigenlijk dode vogeltjes, denk ik. En, uh, we, we hebben die laatste klimmen uh, allemaal een aantal meter uit elkaar, uh, ja, uit elkaar en naar boven gereden. En, uh, ik ben dan malle die afdaling ingedoken... Het kan wel wat dichter, maar uh, niet dicht genoeg. Gisteren zei ik tegen jou, uh, je zag er goed uit vandaag. Toen zei je van, nou, ah, normaal. Hoe, hoe was dat vandaag? Ja, ik voelde me op zich wel goed. Ja, ik bedoel, anders zit je daar ook niet mee uh, met die mannen. Ik blijf toch over met, uh, met de sterkste uh, van, vanuit een grote groep. En, uh, dus op zich ja, ik denk ik dat het wel goed was. Maar, uh, nou ja, in ieder geval, ik ben blij. Ik hoorde geluiden uit, uh, uit de koers achter mij dat, uh, dat Bouken het in ieder geval goed gedaan heeft. Dus, uh, ik zei net dan heb ik niet uh, voor niks gisteren mijn bal afgedraaid. Dan heeft hij tenminste, uh, ja, heeft hij tenminste een, uh, die, dat klassement nog uh, en dat is ons belangrijkste doel. Ja, dat doel is nog steeds in zicht. Eh, is Mollema voldoende hersteld om het vol te houden? Dat is de grote vraag natuurlijk. Daarover sprak Stefan Dalenboud met Marijn Zeeman. We zagen de eerste keer dat Mollema echt weer keer goed in het gezicht konden kijken. Dat was na de finish, toen hij uh, zijn fiets tegen de bus zette en naar binnen stapte. Ja. Ik schrok er wel een beetje van, eerlijk gezegd. Lijk bleek, uh, ja, echt een vermeurd gezicht. Nee, nee, eigenlijk... Uh, nee. Veel en veel beter dan gisteren. Dus ja, nee, goed, ik denk dat iedereen wel een beetje wederom 200 kilometer door de berg. Maar nee, eigenlijk zoals ik hem net zag. Ik, ik, zie, uh, ik, ik vind dat hij echt enorm uh, verbeterd is. Hoor. En dat, is ook de hele dag, dat waren ook de hele dag de signalen dat het, dat het goed ging. Of is het ja. nog penibel geweest? Nee nee, nee, nee, nee, eigenlijk niet. Ja, weet je, Tom Lezer, Lars Boom, uh, Sepp van Marken. Dus die, uh, ja, die, hebben, die hebben continu ook om ingepraat. Bidonnen gehaald, eten gehaald, uh, continu die hebben wij ook uh, gecoacht van dat hij moet blijven eten, blijven drinken. Overal energie sparen waar het kan. en uh, nou, Eigenlijk uh, nee, was het uh, echt gewoon goed. Vandaag is het in ieder geval gelukt. Hè? Die zesde plek voor vandaag vast te houden. Is dat er heel morgen ook te doen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Dus daar gaan jullie voor? Ja, absoluut. En, uh, en, en ook Laurens zit nog vol strijdlust. Dus als we die, uh, die willen we ook nog uh, proberen weer, nog weer in de top 10 te krijgen. Dus, uh, nee, we hebben... We zijn dik tevreden na vandaag. Robert Geesink, een mooie etappe gereden. En net niet goed genoeg om echt voor de overwinning mee te doen. Maar wel weer, uh, uh, wel weer um, een mooie rit gereden, denk ik, volgevochten. Dus uh, nee, echt wel wat tevreden, Jan. De toerblik van Henk Lubberting. Ja, Henk, goedenavond. Goedenavond. Zeg het maar, Mollema of Geesink? Man van de ja. dag. Man van de dag. Hm. Nou, voor mij Mollema. Ja, ja. Ik had het echt niet verwacht. Want? wat hij ziek was, bedoel je? Nou ja, ziek. Uh, gewoon leeg. Ja, oh. dan denk je, ja, dat is, dat is klaar. En uh, ja, gigantisch veel, uh, veel mazzel... Dat, die, uh, dat ze in het begin een, uh, een rustig tempo hebben gereden. Ten opzichte van gisteren, want heb je zo'n dag als gisteren... Oh. Ja, dan zie ik het toch met een heel zwaar hoofd in. En hij zelf ook. Want uh, hij was niet van niks zo stil voor het vertrek zelfs nog. Mm -hmm. Hij zag de bui zelf al hangen. Ja, even ja over dus de, ik, over, ik vind het super. Ja, even over die, dat ziek zijn. Hè? De, jij zegt van ja, hij was op. Als je in die derde week van de Tour zit en je bent op... je hebt heel veel gegeven in die twee weken, zoals hij heeft gedaan. Kan het dan zijn dat je een soort van griepsverschijnselen krijgt of zoiets? Of iets dat lijkt op griep? Is dat gewoon uitputting dan? Of hoe moet ik dat inschatten? Ja, ik, Wanneer je griep krijgt, dan, dan ben ik altijd een beetje huiverig voor, uh, voor koers. En daar is geen arts die, tenminste dat neem ik aan, die jou door laat fietsen met, uh, met koorts. Dus, ja, en ik hoorde net iets van rillingen, koude rillingen. Ja, dan heb je toch wel koorts. Maar met koorts over fietsstappen, dat is levensgevaar. Ja, nee, maar er zit een dokter bij, dus ik mag aannemen dat dat niet gebeurd is. Maar wat ik me afvroeg, omdat je dat net zei. Doet uitputting je voelen alsof je ziek bent? Ja, het, je, kunt, je kunt heel moeilijk eten. En het eten wat je eet, uh, ja, dat wil er moeilijk in. Dus met andere woorden, het smaakje niet uh, tegen heug en meug eten. Zo moet ik het daar eigenlijk uh, uitdrukken. Hij neemt zijn toetje mee naar boven. Hij neemt hem nog wel mee. Maar hij heeft er eigenlijk geen trek in. En uh, Het ziet er wel lekker uit, neem ik aan. Want dat is meestal met het toetje. En die kunnen je dan wel gebruiken... Alleen op dat moment, ja, je maag zit binnen de kortste keer vol. Dus, ja. uh, en dat, dat, dat kan al doordat je zulke grote hoeveelheden moet, uh, aan vocht binnen moet, uh, moet werken met die warme daar, Ja, dat die, die, die maag en die darmen, die, die, die, ja, die, gaan, die gaan een keer opspelen. Ja. En er zijn vaak uh, heel veel suikers wat er gebruikt wordt. Ja, dat, dat, dat hoeft maar een keer iets te sterk te zijn en... Uh, ja, het valt allemaal verkeerd. En, dat, en, en dan nog daarnaast die vermoeidheid, die uitputting. Ja, ja, ja dan is logisch. 1 en één is twee. Even ja, maar, maar het is, ieder even. jaar is het hetzelfde. In de laatste week dan... Uh, ja, dat, dan zie je ook het verschil met... Uh, want ze beginnen dan gelijk over doping en dit en dat... met, uh, met de Spanjaarden die daar nu in één keer boven komen drijven. Maar ja, dat zijn ook mannen die... Uh, daar, daar, daar kun je het van verwachten. Die hebben ook alle zinnen gezet op die laatste week. Dan valt er ook veel te halen. Ja, en dan komen ze uit hun schulp. Maar ik zie het meer zo dat de rest wat minder wordt. En dat die mannen op uh, zo'n beetje hetzelfde niveau blijft, blijven. En die hebben dan ook nog een punch. Dus dat wil zeggen uh, explosief vermogen. Uh, zoals een Rodriguez. Ja, en dan valt dat op. Maar uh, Rodriguez rijdt natuurlijk niet zomaar weg bij Vroem. Ja, ja, hij slaat een gaatje, maar Vroem komt gewoon weer terug. En dat geldt ook voor de anderen. Maar dan lijkt dat voor de leek... ja, maar oh, die mannen die beginnen nou toch echt wel goed te rijden. Ja, maar had je niet meer verwacht vandaag uh, qua aanvallen op, uh, op Vroom? Het leek zo mat. Um, mensen vroegen zich denk ik ook af waarom... of uh, Contador met de ploeg op kop ging rijden. Ja, ik denk omdat dat was voor het ploegenklassement. Kijk, die, uh, dat is al jaren zo. Uh, Bjarne Ries zelf die heeft heel veel met een ploegenklassement. Ja, dan heb je ook iets, hè. En die doet het al jaren... En uh, Contador is toch een beetje de wegkaptein. En bepaalt dus onderweg wel van uh, jongens rijden. En het kan misschien ook geen kwaad. dan Als dat tempo er een beetje in blijft. Want ze zijn al beginnen te rijden. Op de kool van de tweede categorie. Hè? Mm -hmm. Daar hebben ze het, eigenlijk, het heft overgenomen. Dat is alleen maar in het voordeel van Sky. Ja. Nou, en ik vond die mannen van Sky vandaag ook niet slecht. Want die hebben een, een, een, een, een, ja, toch met een voltallige ploeg eigenlijk uh, tempo gereden. Wel een, wel een rustig tempo, maar... Wat noem je daar rustig? Want van achteren gingen ze er toch af. Ja, en nou, de trouwens van de ploeg van Vroom, van Vroom, van Sky... gingen er ook een aantal af. Ik kwam op een gegeven ogenblik bijna alleen te zitten natuurlijk. Ja, maar uh, dat, is dan, dat is dan helemaal niet, helemaal niet meer belangrijk. Maar dat, dat is voor Contador natuurlijk nog wel uh, eens kijken van... Uh, ja, wat, wat staat ons dadelijk nog te wachten? na de afdaling... Uh, ja En eens een keer hem weer op de proef stellen. Ja, dat past bij Contador. Want bergop uh, weet hij dat hij geen kans heeft. Dus af En dan moet het allemaal net zo lopen. En dan zie je daar de val verder nog iets denk, te kunnen halen. Uh, ja, dat levert ook weinig op. Die wordt op de streep ook weer bijgehaald. Maar ze zitten nu allemaal voor een eigen plekje nog te rijden om bij die eerste tien te komen of nog op het podium te komen met Quintana. Dat doen ze ook alles voor die, uh, die mm. movie stars. Mm. Nou is het zo dat we de hele eigenlijk de, de, de hele tour vanaf het moment dat Froome uh, heeft toegeslagen, hè, dat was Mon van Toegelokt vorige week zondag, ja. dat, we, dat we zeggen van ja maar morgen dan moet de concurrentie wat doen en, en toen was het weer morgen en toen was het weer morgen en toen was het weer ja maar dat, dat is dat hier heeft... nog maar één morgen over dat kan. Ja, maar dat heeft er alleen maar mee te maken dat de, de anderen gewoon niet beter kunnen. En bergop is het het meest man tegen man. Of er moet een puis wind op kop staan. Dan kun je nog heel veel voordeel van je, kop, van je knecht hebben. Maar anders is het gewoon man tegen man. En ja, dat, dat kan, komt er dan nog wel met, uh, met kruisingen te zitten. En vroom zit er alleen... Vroem die zegt gewoon vroem, vroem. En, uh, en kijken wie er nog aan hangt. Ja. Over nou, Quintana, ja. Quintana, die hangt er wel aan. Want die, ja, die, die kan al wat halen. Die komt er dan nog van die tweede plek af vrij. Ja. Ja. En ik, ben, ik denk daarom dat ook gaat lukken nog. Die Rui Costa, hè, pakt zijn tweede overwinning. Ja. Hij ging wel heel soepel over die Pierre Rolland. En het was echt uh, explosief, uh, zoals hij ja. dat deed, wat hij over had. Vond je niet? Ja, maar uh, Pierre Rolland was ook helemaal En hm. Net als tevoren... Uh, hoe heet hij? Jezus. Ik weet niet wat je wil zeggen. Nou, daarvoor uh, reed Roland naar, uh, hoe heet die Carmen renner Hesjedal, heel goed. Die reed naar Hesjedal toe. Ook of, of die stil stond op een gegeven moment. Zo reed Roland weg. Maar die mannen hebben zoveel kilometers ervoor zitten rijden. Dat is gewoon, uh, ja, je voorne steken. Ja. Dus dat, dat was ook niet slim. Ja, Roland die wil dan... Die berg eruit pakken, of die in ieder geval uh, nog zoveel mogelijke punten pakken. Maar je snapt natuurlijk wel, daar had hij veel beter in de groep kunnen doen, want wie gaat dan nog tegen hem sprinten? En trouwens, hij legde er dan toch allemaal op. Ja, hij heeft gewoon uh, niet tactisch gereden. Mm. En dat is niet alleen aan die jongen, dat is ook aan de ploegleiding. Dat, dat kun je niet bolwerken tegen zo'n uh, zo groep die erachter zit. Er waren te veel uh, vlakke stukken of moeilijke stukken waar winst stond. Mm. Ja, dat, dat, dan, leg je, dan leg je het gewoon af. Ja. En, en, ja, en dan zie je dat uh, Dan een Costa, die, uh, die heel geslepen is en een hele sterke renner is, ja, die, die wacht tot het moment dat hij denkt, vanaf hier kan ik het. Ja, het ja, ja, is grote klasse. Ja, dan gaan we gaan nu weer niet filosoferen over morgen aanval vroom, uh, op Vroom. Ja of nee, want uh, dat hebben we nu al ook zes keer gedaan en het gebeurt toch niet. Uh, wat ik wel nog even aan je wil vragen, is dat zo'n laatste dag het is een hele zware etappe mm -hmm. met de finish bergop uit de categorie. Er ja. gaan we natuurlijk een hoop mensen afvallen, ben ik bang. Wat voor een drama is dat, dat je de dag voordat je naar Parijs gaat... Dat toch je naar opmoed... huis moet. Ja, dat je naar huis moet, omdat je gewoon niet meer kan. Ja, 125 kilometer. Uh, er zullen er wel weer een paar denken van... Uh, ik wil nog met een groepje voorop. Ik weet niet of dat zo verstandig is. maar ik ben bang dat, uh, wat ik net al zei... Uh, dus, er zijn nog plekjes voor het podium in Parijs. En Dat, zijn, dat is Contador met zijn ploeg en Quintana met zijn ploeg. Die gaan nog, uh, nog een beetje huishouden. En die geven je echt geen ruimte. Dus uh, hoogland uh, gaan nog niet uh, nog een keer in beeld rijden, want dat heeft echt geen zin. Want als je dus gelijk, op de, want het is gelijk tweede categorie uit vertrek, ja. als je daar dus ook gelijk uh, jezelf opblaast, dan is maar de vraag: gaan die mannen nou zo'n strak tempo rijden? Of je op tijd binnen bent. Of je dan nog wel op tijd binnen bent. Ja. Want uh, pff, Mollema die staat er voor mij toch nog wel aardig voor. Als je kan aanklampen, 8, 58, vogelzang die, die is aardig aan hem gewaagd. En uh, Navarro, nou, die heeft vandaag een jas uitgedaan. Die valt nog wel een stukje terug, denk ik. Nou, verder, die, ze staan allemaal zo ver achter. Ja. Dus ja. ik, ik ah, denk maar, maar, dat Bouke heeft nog wel goed wat mogelijkheden. Ja, wat moet maar, hij dan doen? Moet hij dan agressief gaan, uh, nee, gaan koersen a, a, of afwachtend? Alleen, alleen aanklampen. Zoals hij nu al alle dagen gedaan heeft. Gewoon blijven aanklampen. En helaas, Nederlanders, we gaan geen Tour-etappen winnen. Dus uh, gewoon rustig blijven. Gewoon ja. naar Parijs. Het kan wel, en dan is het weer aan de sprinters. Ja, dat is kan niet wel. anders. Het kan, het kan toch morgen nog? Nee. Nee, nee dat kan echt niet. Oké. Okay. Dat Het kan echt niet. <laughs> Nee, maar je hebt het gezien. Als je, uh, zet, zet alle Nederlanders maar op een rijtje. Er zijn er nog in het peloton die hebben betere benen als onze Nederlanders. Uh, Tom Dumoulin, uh, prima renner, hele goede renner. Maar in, in, in uh, Berg op aankomst uh, en aan Wartvoerberg, want er zit nog een kilometer of vier, is er een gemiddelde van 10 procent, zit er ook nog ergens tussen. Gezink, denk ik dan. Heb ik dan ook. gelezen. Gezink heeft niet de benen om. Tenminste, nu niet. Hij heeft, hij heeft ze soms wel. Maar in deze Tour heeft hij ze niet. Ik, ik denk dat dat gewoon ligt aan, uh, aan een veel te zware giro. En dit erachteraan. Hij is, hij is nog steeds niet op het niveau. Dus die, die jongen kan wel voorop gaan rijden. Maar hij treft altijd in die, uh, die op beter is dan hem. Dus het, het heeft allemaal weinig zin. Ja. Nou, we gaan het zien. Het is bijna afgelopen. Mollema, Mollema bijstaan. Ja, en dat hij, ja, en dat ja, hij ja, toch ja. nog die zesde plaats behoudt... en dat hij zo zuinig mogelijk aan die laatste klim begint. Want vergis je niet, ik denk dat zo'n 18 kilometer nog vlak is... van de eerste categorie naar de laatste uh, horsecategorie. Ja, als je daar uh, ja, eigenlijk helemaal geen mannen meer hebt... die toevallig allemaal een slechte dag hebben... dan uh, ja, zorg maar dat Geersing nou bij hem zit... dat hij toch nog uh, zo zuinig mogelijk uh, aan die laatste kool kan beginnen. Nou, ja, ja. Wat ik wel zeggen, morgenavond, laatste keer... Ja. Uh, nee, we hebben zondag uh, bellen we ook nog even met je. Nee, blijf, zondag, zondag blijf bellen op, jullie niet. Uh, zondag kom ik naar de studio. Ja, leuk. Gezellig. Maar goed, waar het mij om gaat, is omgevlogen. Heb jij dat niet? Ja, maar we hebben ook een prachtige tour gehad. Ja. We hebben een prachtige tour gehad. Uh, uh, uh, Nederlanders hebben weer meegedaan in het klassement. We hebben weer een beetje de, de kriebels gekregen. Vandaar het allemaal kon. Zelfs op het podium. En uh, we winnen ook geen toeretappen. En toch hebben we euforie. En dat is... Ja, daar komt eigenlijk... We hebben zoveel verschillende winnaars gehad. We hebben een heel apart en een bijzonder klassement, vind ik. En dat heeft ermee te maken... omdat grote kanshebbers gewoon niet op het front zijn, aan het front zijn. Evans, uh, uh, noem ze allemaal maar op. Die, die, die we verwacht hadden. We hadden heel wat andere mannen verwacht. verder die een grote blunder maken onderweg. De, uh, die hele ploeg... Ja, doet in het klassement niet mee. Maar omdat Valverde een fout maakt... komt Roeje Costa ook op achterstand. Die moest wachten met dat ja, waaierij. Dat en die wel... wint twee etappes. Dat, dat, dat, ja, zo kan het ook lopen. Ja, we moeten wel afronden, Henk. vind ik vervelend. We kunnen uren doorpraten, maar we hebben nog andere dingen te doen. Oké, okay. je, uh, je gaat naar het voetbal. Ik, nee, nee, nee, zo meteen atletiek nog. En uh, dan blijven we okay. bij het wielrennen en van Bommel nog. Dus blijf luisteren. Ja, dat bedoel ik. Genoeg. Van Bommel, we moeten toch weten hoeveel het geworden is. Dat is zo belangrijk, jongens. Ja, Zo'n zo vriendschappelijk oh. wedstrijdje. We gaan elkaar in ieder geval zien uh, zondagavond. <hijen> en morgen horen we je nog in ieder geval. Oké, okay. okay, groeten. To. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur, NOS langs de lijn. Young Z Soul Sister om bijna half elf op Radio 1. Trieste nieuws komt eruit Barcelona. Trainer Tito Villanova stopt ermee. Dat is op zich nog wel te behappen natuurlijk, want zoveel trainers stoppen ermee. Maar hij moet stoppen, omdat er weer een tumor bij hem is geconstateerd. Edwin Winkels in Barcelona. Goedenavond Edwin, hoe is dat nieuws geland in Barcelona? Ja, hard natuurlijk. Je weet dat iemand wel een vecht is tegen die kanker. En, en dat het bij hem een moeilijke strijd was. Want daarom ging hij ook helemaal naar New York om behandeld te worden begin dit jaar. Uh, maar ook al, het seizoen was net begonnen. Dus ze waren echt net begonnen met trainen. Vanochtend ook nog uh, waren de beelden dat hij, dat hij de ploeg aan het trainen was. En dan over de middag kwamen de verhalen dat er een persconferentie zou zijn van Barcelona. En dat Villanova zou opstappen. Omdat uh, het van de week geconstateerd was dat, uh, dat die tumor inderdaad weer is teruggekeerd in de, in de bijoor speekselklier. Uh, en dat hij daarvoor weer een hele zware behandeling moet ondergaan. En daardoor zei de voorzitter Rosé vanavond uh, niet meer de functie van de hoofdtrainer van de eerste ploeg van Barcelona kan uitoefenen. Ja, ja. Maar het is een persconferentie geweest, begrijp ik. Hè? Nou ja, meer dan een persconferentie was het uh, de voorzitter die kort een, een, een bericht voorlas van, van nog geen drie minuten. Uh, er waren geen vragen, helemaal niks. Dus er uh, werd gewoon meegedeeld dat uh, Villanova vanaf uh, nu niet meer uh, Barcelona zal trainen. Ja, hij is eerder weg geweest, een tijdje. Uh, en in die afwezigheid ging het niet goed met, uh, met Barcelona. Heeft dat nog een rol gespeeld, denk je? Nou ja, dat is wel een beetje een probleem. En zeker als nu het seizoen begint. Vorig seizoen was Barcelona al in de competitie, vooral stonden ze heel ver voor. Maar op het moment dat Villanova die 2,5 maand naar New York ging, zag je dat het met de ploegen ook wat minder ging. Dus ze hebben niet hun baas, hun trainer. En ja, nu nog voordat, toen waren er ook al stemmen, onder andere van Johan Cruijff. Die zei van iemand die tegen zo'n zware ziekte vecht moet en kan eigenlijk niet trainer van FC Barcelona zijn. En ja, nu steekt, komt het opnieuw terug en dan voor het seizoen en dan... Dan, dan voor hem ook is, is de beslissing duidelijk. Ik ga vechten voor mijn leven. En ik ga niet uh, proberen een, een voetbalploeg naar, uh, naar nieuwe triomfen te leiden. Ja, first things first, zeggen ze dan. Um, ja, dan is de grote vraag, want je zegt van ja, kort geleden is die tumor uh, bij hem uh, geconstateerd opnieuw. En daardoor moet hij nu behandeld worden en dat gaat niet samen. Dus de Barcelona directie werd natuurlijk uh, ook kort termijn geconfronteerd met een groot probleem. Want de vraag is nu wie hem gaat opvolgen natuurlijk. Ja, het was allemaal deze week, dat we routineonderzoek dat bracht brachten we allemaal naar boven. Uh, er lijkt toch al een te zijn en die maken ze dan maandag of dinsdag al bekend. Uh, dus het is wel heel snel gehandeld, alleen wilden ze dat vandaag nog niet bekendmaken omdat het nu puur ging over het afscheid van, van Villanova en zijn ziekte. Uh, en, en dat wijst erop dat ze toch uh, lijkt het de oplossing in eigen huis zoeken. De, de, ja, ook hier natuurlijk in, in Spanje geruchtenstromen is enorm. Er komen ook heel veel Nederlandse namen voorbij, als, als, alsof Frank de Boer en Ronald Koeman morgen op de FIRA stappen en dan hopen in Barcelona terecht te komen. Ja. Uh, maar vooralsnog lijkt het erop dat de, de, de belangrijkste kandidaat uh, toevallig een man is die ze afgelopen zomer uh, van Girona, een, een ploeg uit het noorden van Spanje uit de tweede divisie, hebben aangetrokken. Juan Francesc Ferrer, bijgenaamd. Ruby, die zou de nieuwe assistent van Villanova worden. Die neemt nu de trainingen over vanaf maandag. En, en alles wijst er hierop dat, dat dat misschien ook de nieuwe trainer zal zijn. Ja, dat is toch niet echt een naam die je 1, 2, 3 associeert met het eerste van Barcelona. Die wordt dan wel heel erg voor de leeuwen gegooid. Ja, dus... dus de, de... Wordt ook gezegd van nou zij is toch echt wel naar misschien een grootheid op zoek, maar het probleem is dat ze het zo snel hebben gedaan. Ja. Uh, hele logische namens bijvoorbeeld ook Michael Loudroep, Daar hebben we toch veel mensen in in, in Spanje en Barcelona wel sympathie mee. Die heeft het bij Swansea heel goed gedaan. Rijk uh, Rijkaard, nee. Uh, het probleem Rijkaard, Frank de Boer en Koeman is dat het uh, mannen en beschermelingen toch een beetje van Johan Kruijf zijn. Dat het voorzitter Rosé in dit bestuur helemaal niks hebben met Kruijf. Uh, die kunnen elkaar niet uitstaan. Dus wat zij zullen vermijden, denk ik, want je weet het nooit hier natuurlijk, dat ze dat ze dus mannen van Kruijf uh, zullen, zullen aannemen. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het afwachten. Waarschijnlijk dus dinsdag definitief. Uh, dan wordt die naam bekendgemaakt van de trainer van uh, Girona, hè, Ferrer. En wat er daarna gebeurt, we gaan het zien. Dankjewel, Edwin, voor nu. Ja, oké. Okay. Goedenavond, we wachten af. Zo is het. Edwin Winkels over het vertrek van uh, Tito Villanova. Het gedwongen vertrek vanwege zijn uh, tumor... die is geconstateerd bij Barcelona. Dan naar de Diamond League. Het atletiek dus. Uh, vanavond stonden de tenten opgeslagen in Monaco. Na alle dopingopschudding rond het Jamaikaanse atleet... de afgelopen week werd er weer op het hoogste niveau gesport. Met ook een uh, 100 meter sprint. Leon Haan in Monaco. Uh, Leon, uh, kon er nog wel een beetje een representatief startveld... met al die dopinggevallen worden opgesteld op die 100 meter? <laughs> Ja, nou Robert, dat, uh, dat, dat wil makkelijk, want uh, dat die is natuurlijk een hele grote sport. En ja, je hebt toch uh, een behoorlijk aantal uh, echte topsprinters. Natuurlijk, uh, Tyson Gay is, uh, is de nummer twee alle tijden. Essend uh, van Paul, die moet je ook rekenen tot uh, de beste drie, vier, zeg maar. Ja, dus daar heb je wel twee, twee, namen, twee grote namen die weggevallen zijn. Maar goed, uh, Justin Gatlin, oud-Olympisch kampioen, uh, die won die 100 meter vanavond in 1994. Ja, ik vond, uh, ik vond het een representatief veld... Uh, met allemaal lopers die dit seizoen onder de tien seconden al hm. hadden gelopen. Hm. En drie atleten die uiteindelijk onder de tien seconden finishten. met en dus als winnaar in 9 9 ja, Wordt er nou daar binnen het circuit uh, gesproken over die dopinggevallen... of is dat not done om, daarover, om het daarover te hebben? Nou, uh, ik was er gisteren ook voor de persconferenties... en uh, er waren er in totaal vier... Ja, in elke persconferentie uh, werden de vragen gesteld uh, over doping. Ook aan atleten die, ja, die er helemaal niets mee te maken hebben. Ook aan instapspringers, ook aan horrelobsters. Ja, die hadden allemaal zoiets van, uh, ja, wat moeten we erover zeggen? Het is eigenlijk toch even dat we er nu op deze manier mee geconfronteerd worden door jullie. Omdat wij die vragen krijgen. Maar ja, wij, wij concentreren uh, ons op, op onze eigen onderdelen. En ja, god, uh, natuurlijk vinden ze het jammer voor de sport. En, en, en vinden ze het, uh, dat, dat het niet moet en dat het, dat het eerlijk moet zijn. Maar... Ja, voor de rest laten ze het ook uh, alweer snel over. omdat ze zich hm. op hun eigen onderdeel willen focussen. Ja. Op de 1500 meter, uh, Mo Ferra, die liet van zich uh, uh, spreken. Wat, wat gebeurde daar? Nou ja, uh, Mo Ferra is een specialist op de langere afstand. Hij uh, is kampioen op de 5000 en de 10.000 meter. En uh, ja, hij is echt in geweldige doen. Hij heeft uh, dit seizoen uh, op die 5000 laten zien dat hij een super slotronde heeft. En zijn trainer had gezegd van ja... Doe nou als laatste test voor dat dat atletiek uh, in Moskou over drie weken. Doe dan een 1500 meter, dus een relatief korte afstand. Ja, en hij ging mee met uh, de keniaan Asbel Kiprop, de oud-Olympisch kampioen. Nou, Kiprop liep een, uh, een beste jaar tijd van uh, 3,27. Uh, en ja, Mo Farah liep een nieuw Europees record van 3,28,81. Dus mm. ja, Farah is in, in geweldige doen. Verder nog opvallende dingen die, uh, die je nog even wil melden, die het vermeldend waard zijn. Nou, er waren in totaal vijf beste jaarprestaties. En dat zegt dan wel wat als je zo kort voor het WK atletiek uh, zit. Um, ik vond zelf de prestatie van volste Roospring springen Renault, die uh, ja niet heel erg goed. Die won met 5,96. En ja, je ziet dan toch in die sprongen dat hij, dat hij duidelijk nog wel meer ruimte heeft. Uh, als alles echt op zijn plaats valt, dan, dan moet hij toch ja, 6,5 meter, 6 meter 5, uh, kunnen springen. Nou, wellicht dat hij dat uh, gaat doen over drie weken bij het WK in Moskou. Ja. Goed, dankjewel. Uh, Leon Haan was dat vanuit uh, Monaco. Zometeen gaan we bellen met uh, Stef Clement. En we hopen nog contact te krijgen met Eindhoven. Vanwege de afscheidswedstrijd van Mark van Bommel. Dat en meer na Eric Clapton. Stimulate some action. We don't get some satisfaction. Don't find out what it is all about.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 Ik en dan after midnight. Het is tien over half elf. Terug naar de Tour. Robert Geesink was vandaag de beste Nederlander. Hij uh, zat mee in de beslissende ontsnapping... maar kwam aan het einde tekort om een hoofdrol voor zich op te eisen. Maar naast Geesink zat ook uh, Tom Dumoulin in de kopgroep. Hij werd uiteindelijk dertiende. Hij had flink afgezien onderweg. Douche heeft goed gedaan. En wat eten, wat drinken. Het uh, gaat alweer, maar... Uh... Al afgezien daarna. Ja. Uh, je hebt wel naar de rit uitgekozen om weer mee te zitten. Uh, ik had eigenlijk helemaal niks uitgekozen. Ik wilde eigenlijk helemaal niet uh, mee zitten. En ik voelde me slecht uh, vanochtend en uh, <coughs> ja, eigenlijk uh, ja, niet helemaal per toeval, maar, maar het was niet echt het plan om mee te zitten. Maar ineens zat ik mee en ja. Nou, Dat moet je toch even uitleggen. Hoe kun je nou bijna per toeval in een ontsnapping, ontsnapping terechtkomen waar mensen voor vechten? Ja, nou, het, was, het was niet zo'n groot gevecht ervoor, dus. Uh, het was eigenlijk vrij makkelijk om mee te zitten. Ja, toen dacht ik, ja, dan kan ik er beter voor gaan rijden dan, uh, dan, uh, dan de hele dag in het peloton zitten. Want dan zit je ook niet echt op je gemak en de hele dag voor je positie vechten. En, uh, ja, dit leek me een betere oplossing. En gelukkig werd ik uiteindelijk het einde steeds beter. En dan uh, ja, deed ik toch nog wel een beetje mee in de finale. Maar goed, uiteindelijk werd ik er natuurlijk afgereden. Ja, nou ja, natuurlijk. Ja, is het vergelijkbaar met die vorige ontsnapping van jou, naar GAP toe... Uh, waar je ook net uh, op kwaliteit tekort kwam of op, op, omhoogrijden tekort kwam... en uh, voor de rest wel een goede etappe reed? Ja, dit is natuurlijk meer een, berg, een echte berg dan, uh, dan uh, die etappe in GAP. Die in GAP lag nog wat beter, maar goed, het, inderdaad in de finale weer hetzelfde scenario... dat ik uh, gewoon uh, ja, het rechtst van de sterkste berg opgeld En uh, ja, dat ben ik uh, niet. Dus heeft in deze Tour de France er eigenlijk wel een ideale rit voor jou tussen gezeten? Als je, nou, als je naar, dit, naar je eigen kansen kijkt, hè? Ja, de rit naar Lyon, Die was uh, voor mij... Uh, dat was het perfecte rit voor mij, maar goed, ik zat niet mee. Dus, uh... Maar toch, um, nou, je naam gaat rond hè, in Nederland, al langer natuurlijk. Maar deze Tour de France helemaal. Ja, het gaat... Uh, ik heb denk ik gewoon een hele goede Tour gereden. En uh, gelukkig uh, ja, valt dat ook op uh, bij, bij, uh, bij anderen... En uh, ja, dat is wel leuk om uh, mee te maken. Want ook jouw ploegleider zegt, Adi uh, Engels, uh, wat hem eigenlijk het meest verbaast... is dat jij, omdat je nog zo jong bent, juist drie weken, drie weken lang zo goed bent. Ja, ik heb ook mijn mindere dagen natuurlijk. Uh, gisteren ging het bijvoorbeeld niet goed. En uh, in de tweede en de derde week heb ik gewoon een aantal dagen slecht, uh, slecht geweest... en een aantal dagen goed geweest. Um, <coughs> maar gelukkig uh, hoef ik niet voor een klassement te rijden. Dus dan de, de, de dagen dat je slecht bent, valt het niet op, omdat je dan... Uh, gewoon in een peloton zitten of in een groepette of weet ik veel wat. En de dagen dat je goed bent, uh, ja, kan ik gewoon meedoen. En dan, uh, dan valt het in één keer op natuurlijk. Maar dan moet je jezelf wel voor kennen, neem ik aan, als renner. Je, je lichaam goed voor kennen? Ja, zoals vandaag was het meer een beetje toeval. hoor Dat ik, uh, dat ik uh, goed reed, want ik voelde me helemaal niet goed in het begin. Maar goed... Uh... Ja. Nou, als, het zo moet, als het zo gaat, dan kan nog wat moois beloven als je per toeval dingen beleeft, ja. aanvallen beleeft. Ja, ja, nee, maar. ja. Soms is dat zo. Nog één ding, uh, het ging in die finale enorm regenen, uh, wat deed dat met jou? Oh, daar heb ik niet zoveel last van. Nee? Nee. ik nee, een stoere man. Precies. stoer Zin in Parijs? Ja, heel erg. Ja. Dumoulin tegen uh, Steven Dalebout. Jan Bakelans die, uh, nou, was eigenlijk toch wel de grote verrassing... in de begindagen van uh, deze Tour. Op Corsica flikten hij uh, alle topsprinters... door voor het jagende peloton uit te blijven rijden. Naast uh, de ritzegen leverde hem dat ook nog eens de gele trui op. Maar Bakelans bleek ook in de bergen uit de voeten te kunnen. Vandaag werd hij derde in de loodzware Alpenrit. In het gevoel aan de finish glimmen zijn ogen... in het door de regen en de modder besmeurde gezicht... De jongen uit de buurt van Antwerpen heeft een fris en helder verhaal... na zoveel beklimmingen. Eerst tegen het collega Renaat Schotten van de Belgische televisie. Daarnet in de uitzending werd je de beste Belg van de Tour genoemd. Kan je met dat etiket leven? Um, ja, maar kijk, als Thomas zich in morgen de rit wint of Bart de Klerk... dan is Bart de Klerk ineens weer uh, de held. Dus het is wel knap. Allee, derde in deze rit, 5000 hoogtemeters... Dat is, dat is mooi. Ik zeg, het was direct een objectief deze rit. Vanaf uh, als ik gewonnen had, wou ik me wel eens testen in de bergen. En dit lag me dan eigenlijk het beste. Uh, die extreem stijl, de -calls. De laatste was eigenlijk beter te doen dan ik zelf had verwacht. Uh, ja, heel mooie rit om, om te kijken waar ik kon staan. En dan, ja, in de start wist ik dat het ging pijn doen. Het heeft ook pijn gedaan, maar het was bij iedereen. Na gisteren dan... Dat is ook zoiets kost, heeft gisteren zich volledig aan de kant gezet. Ik heb mij nog ergens proberen te tonen. En zijn dat dan die paar percentjes? Het zou kunnen. Maar ja, was toch wel sterk. Jan Bakelans, het is niet bij die ene gele trui gebleven. U rijdt gewoon een hele goede tour. Ja, het is, het is geen toeval. Hè. In het begin zouden mensen dat nog gedacht hebben. Maar ik ben uh, wel een degelijke renner. En, ja, in de Giro had dit al eens kunnen gebeuren. Toen won JV... Um, als ik toen een afdaling had gehad in de Fedaya, pas, die iets technischer was, dan raak ik daar ook derde in de koninginrit van een Giro. Maar ja, dat is dan niet gelukt. Ze zijn bij mij teruggekomen en dat was dan uiteindelijk dertiende. Dus dan spreekt niemand daarover. Maar uh, voor mij is deze geen verrassing. U staat niet verbaasd van uzelf? Nee, nee, vandaag niet. Ik weet dat we met 50 man voorop zijn. En als ik keek rondom wie, dan wist ik dat Kost dat ik de kloppende man was. In het begin van de call heeft hij ons wat laten doen en ik heb me daar wat op verkeken. Want uh, hij deed niet echt mee. Hij heeft zich gespaard en dan ene keer uitgehaald. En, ja, hij ging te snel voor ons. Zo is dat ook in de Pyreneeën geweest. Bakelands was er vaak bij. Ja, in de Pyreneeën. Die etappe dat ik daar uh, voorop rijd met, met die vier, met vijf anderen. Ook met Bart erbij. Daar, uh, daar denk ik, als ik niet aanval, dat ik in de groep van de favorieten was kunnen aankomen. En dan had ik daar ook derde kunnen zijn. Maar ja, ik heb daar een andere optie gekozen. En uh, dat heeft toen niet mogen zijn. Nog doel in het klassement? Ik denk dat ik nu wel top 20 zal staan. Dus ja, als ik dat kan houden, dan is dat mooi meegenomen. Hè. Het is niet dat dat echt uh, wauw is, maar uh, dat is toch ook niet om je voor te schamen. En ik sta er nu, dus ik moet er niet meer afgeven. Het kan nog veel wauwer worden, denk ik, in de toekomst. Ja. Met die Bakenlands. Ik, ik heb mij hier nu niet op voorbereid en ik moet zeggen, het, het valt 100% mee. Ik ben naar hier gekomen van, klink het niet, dan botst het. En, uh, het, is, het, is, uh, het is een succesverhaal geworden. Derde in een bergrit, een rit gewonnen, gele trage dragen. Dus ja, kunnen niet klagen. En beter dan Andy Sleck? van oh ja, daar hou ik mij niet mee bezig. Beter dan Veelman vandaag dus. Maar top... twee beter dan mij. Dus een top 10 in de toekomst misschien? Ja, wie weet. Als ik wat gewicht verlies, dan denk ik niet dat dat zo onmogelijk is. Maar ja, dat is een eeuwig verhaal van iedereen doe maar dat je op een knop moet duwen en je verliest gewicht. Maar dat gaat ook ten koste van andere kwaliteiten. Nu kan ik ze hier op het einde op uh, dat kleine kniksken allemaal afrijden en als ik dan wat, wat lichter sta, dan zal die explosiviteit wat weg zijn en dan, dan kan ik ook zo in een ritme in dan lijk je naar langs de lijn. De visie van Stef Clement. Stef met Robert, goedenavond. Goedenavond, hoi, hoi. Hoe is het? Uh, warm in de tent. Nog steeds in de tent. Nou, ik mag toch niet hopen, nog steeds even voor de luisteraars. We hebben elkaar nu, geloof ik, de afgelopen twee weken... meerdere keren op vrijdag aan de lijn gehad. En elke keer zat je in zo'n hoogte tent. Ja. Want daar slaap je in. Je zegt, ja, nog steeds in de tent. Ik mag toch hopen dat je de afgelopen week... nog wel even wat buitenlucht hebt uh, kunnen stuiven. Nee, ja, zeker. Ik ben, ik ben overdag buiten en s'nachts ben ik in de tent. Dat dus het dus is eigenlijk uh, kamperen voor gevorderde. Ja, en voor alle duidelijkheid, die staat gewoon in de kamer, of niet? Die staat op zolder, uh, oh, momenteel. Oh, op zolder. Oké. Okay. Je kan hem gewoon neerzetten waar je wil. Ja, ja. Oh, wel handig op zich. Um, we gaan even kijken wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd. Um, de vroom won twee etappes. Uh, de, de klimtijdrit en de Mont van Hoe heb je daar naar gekeken? Ja, behalve omdat ja. je op de bank zat of in je tent, maar ik bedoel, hoe, hoe heb je het ervaren, zijn prestatie? Ja, ja het is duidelijk de sterkste. Uh, duidelijk de sterkste berg op. Hij heeft eigenlijk. Uh... Hij is geen moment in de problemen geweest. Gisteren op de, op de Alpes leek het er heel even op dat hij een, een hongerklot zou krijgen. Maar dat is natuurlijk ook wel weer een mooi verhaal. Uh, dat, dat doet allemaal wel aan het plaatje, uh, doet het allemaal wel mee. Maar als het er echt op aankomt, jo, is hij, uh, we, vindt hij toevallig nog even de tijdrit, zei hij. Dan had hij, was hij eigenlijk niet meer bezig. Dus dat geeft wel aan. Hij staat vijf minuten voor op de nummer twee. Tweevoudig toe weer naar uh, Conte door. En de rest staat alleen nog maar nog verder weg. Ja. Wat vond je eigenlijk mooi in dat hongerklopje? Je zegt het was wel mooi eigenlijk. Wat bedoel je ermee? Nou, als je gewoon, als je gewoon kijkt naar, uh, naar het hele verhaal, uh, weet je, die mannen die uh, bij Sky, die staan er zo gezegd onbekend dat ze alles onder controle hebben. Uh, maar ook Froome is het dus maar een mens en, en, en heeft een motor die op, uh, die op benzine werkt. En als er benzine op is, dan moet er nieuwe benzine in. Ja en uh, dan stuurt hij gewoon zijn adjudant uh, Richie Pot, die op alle momenten dat het er eigenlijk ook echt om gaat, gewoon naast hem rijdt. Die geeft hij af en toe een schouderklopje en dan zegt hij: Joh, ga jij van mij nog even wat eten halen? Nog in de helderheid van geest, dat hij als hij het zelf doet, zeker een tijdstraf krijgt. Dus zover was hij niet heen. Nee. Het, was weer, het was weer berekend. Um, ja, fiets wisselde de dag ervoor, het uh, gaat gewoon de tijd, waar Contador het niet doet. En ik lees net dat Contador dan een dag later, net voor de tweede beklimming van de Aldus, wel een fiets wisselt. Dat zijn natuurlijk allemaal hele straffe verhalen. Ja. Dat maakt het allemaal wel charmant. Uh, wel ja, overigens, dat, dat hebben we de afgelopen week ook gezien... als je nu met uh, kop en boven alles en iedereen uitsteekt... dan word je uh, op sommige plekken uitgevloten door het publiek. Oh ja, it, it, it, it, it, it. Met, dat ik... Met het publiek op Vroom, ja, hoe vond je dat? Dat heb ik niet meegekregen, maar als het zo is, ja, god... Weet je, ik denk dat de Fransen tot, uh, tot gisteren toch wel met een beetje frustratie in de ronde reden. Want ze hebben natuurlijk nog zelf geen, uh, geen etappe gewonnen. En, en ja, zoals we hier in Nederland zeggen, als je kop boven het maaiveld uitsteekt... Dan, uh, dan wordt hier een redelijk grap afgehakt. En dat zal in de rest van de wereld misschien ook zo zijn. Maar hm. ja. Ja. Uh, ja, je valt een beetje weg. Ik hoop, hoor je me nog? Ja, ik hoor je. Ja, even. je bent er nog. Even, laten we even naar Mollema en, en Ten Dam kijken. Um, ja. We waren een beetje in rouw op het moment dat ze wat terugvielen in het, uh, in het klassement. Ja. Maar wel beschouwd. Als, het, uh, als we, als we hadden, van tevoren hadden geweten dat ze uh, twee dagen voor het einde van de tour uh, hier zouden staan... Ja dan hadden we toch overal de vlag uitgaan hè? Nou, dat moet je nog steeds doen. Ik heb het net even opgezocht. Uh, en het is dus sinds 1992, toen we vier man in de top 20 hadden... is het geleden dat we überhaupt meer dan één man in de top 20 hadden. Mm -hmm. uh, en we hebben er nu drie. Uh, Robert de is aan een hele sterke derde week uh, bezig. Mag ook gezegd worden. Uh, Lau, die gaat, uh, zag ik net uh, echt er alles aan doen om nog top 10 te rijden. Uh, dus, uh, nee, het is nog steeds geweldig. Alleen de verwachtingen... En, en uh, in, in onze nationale euforie waren we natuurlijk een beetje op de zaken vooruitgelopen. Jij zei vorige week tegen mij, de Tour uh, is al geslaagd. Nou, ik hoop dat je dat gevoel hebt vastgehouden deze week. Ja, ja, ja Altijd, zeker. De, ik wel. De, ja. mannen, de mannen hebben ervoor gevochten. En, uh, en dat doen ze nog steeds. En morgen is gewoon een super taaie dag, maar ze zijn echt bezig met een stukje uh, wielergeschiedenis te schrijven. Dus hm, hm. Hou die, uh, die vlaggen klaar. Ja, ja zeker. Maar um, um, um, wie waren er trouwens? In, wat, was het, wat zei je? 92, ne Breuking, ne neem ik aan. Nou ja, in 1990 hadden we, hadden we dus het laatste podium met Breuking. En in 1992 stonden we zevende met Breuking. Dertiende met, uh, volgens mij, Bouwmans. Uh, Teunissen stond daar nog bij. En Rooks, huh. 14 en 17. Dus dat waren vier man in de top 20. En daarna ja, is het ja. dus echt wel lang geleden. Ja, goddag. Lang geleden. Um, uh, nog even over, uh, over morgen. Um, ik had het net met uh, Henk Lubberding. Had ik het erover dat uh, je buiten de tijd uh, wel eens binnen zou kunnen komen... als het hard gaat morgen. Je moet er toch niet aan denken zeg als je dat zou overkomen. Ja. Um, jij hebt dat meegemaakt, hè? Dat was in 2007. dat was toen wel Volgens mij was dat omdat je gevallen was, als ik me goed herinner. Ja, dat was wel een week eerder, hoor. Dat was wel een week eerder. Maar ik heb in 2008 uh, bijna nog een keer overgedaan. Uh, toen we ook op de laatste vrijdag... Uh, dat we een verschrikkelijke etappe hadden waar Fletcher nog naar huis ging... nadat hij zelf als eerst had aangevallen. Ja, ja, dus ja. als ja. je morgen wel met de, met, met de staart tussen de benen zit, blijf rustig zitten. En er moet nog een uh, ploegenklassement uh, verdeeld worden. De witte trui is nog niet beslist. Het bolletjesklassement is nog niet beslist. En de tweede plaats is nog niet beslist. Dus er, er gaan er vast anderen voor jou gaan hard rijden. En hou gewoon het deal. Hm. En dan kom je misschien op tijd binnen. Ja, ja, ja. dat is het. Uh, inderdaad, je moet er toch niet aan denken dat je morgen buiten de tijd uh, binnenkomt. Zegt ongelooflijk. Nee. Als dat zou gebeuren een dag voordat je naar uh, Parijs gaat. Heel kort nog even, wat verwacht je van morgen? Ja, oorlogsbos. Dus. Wat, ik, wat ik net zeg, er moet nog zoveel beslist worden eigenlijk. Alleen, alleen geel en groen lijken vast te staan. En de rest moet nog beslist worden. En er zijn nog, er zijn nog twaalf ploegen zonder etappenoverwinning. Ja. Nou, bijvoorbeeld. Maar... Dus het wordt gewoon 125 kilometer uh, uh, super oorlog verwacht ik. En alles wat het minder is, dat valt tegen. Mooi. Nou, we gaan het zien. Hartstikke goed. Dankjewel, Stef. En We spreken goed elkaar. Goed zo. Oké. Dag. En dan, zoals beloofd, nog naar, uh, naar Eindhoven met... Uh, Grote namen daar, Ibrahimovic, Robbe, Koku, allemaal waren ze daar... om uh, in actie te komen in de afscheidswedstrijd van uh, Mark van Bommel. Een gelegenheidsteam tegen PSV. Paul Post van Omroep-Brabants praat na met Mark van Bommel. Als je ziet uh, een vol stadion, een fantastisch publiek... ja, dat mooier, mooier kan het eigenlijk niet, hè? Probeer toch eens te beschrijven hoe jij deze avond ervaren hebt. Ja, ik had eigenlijk... Uh, Dankjewel. Bese komt er even tussendoor. Moet je deze avond beschrijven? veel beschrijven? Ja, dat is volgens mij een hele dikke boek over. Maar... Ja, ik had er eigenlijk geen voorstelling bij, bij gemaakt. Maar dit overtreft wel, wel alles. En uh, Net zoals tegen Groningen is dit eigenlijk al onnederlands Nederlands wat er gebeurt. En, en dat maakt het misschien nog wel mooier en specialer dat je dat je dit meemaakt ja hoe begon deze dag je werd vanmorgen wakker en dan weet je van nou ze komen uit heel Europa hier naartoe voor mijn feestje voor mijn avondje ja hoe sta je dan op en hoe ga je dan die dag in ja, ik zal eerlijk zeggen ik heb slechter geslapen als voor de wk finale dat heb ik niet vaak dat ik dat ik zo slecht slaap ik was best wel zenuwachtig ik heb vanmorgen het gras gesproeid dan probeerde ik een beetje afleiding te krijgen en dan kom je in het hotel en dan uh, druppelen de jongens één uh, voor één binnen. Ja, en dan, uh, dan zie je eigenlijk wat er om je heen zit. <tie> en uh, dat ze speciaal komen. Ja, dat maakte me wel ontzettend trots. En toen werd ik ook wel wat rustiger. Toen ik de warming up maakte, zag ik de jongens om me heen. Ja, toen dacht ik ook van, ben ik blij dat zij in mijn elftal spelen. En, uh, en toen werd ik eigenlijk wat rustiger. En, uh, ja, een beetje over me, over me heen laten komen. Ik denk dat dat morgen... Of overmorgen als de beelden uh, misschien nog een keer voorbij komen, dat het dan wel uh, beseft dat het echt voorbij is en dat het heel erg mooi is geweest. Ja, en dat je onderdeel hebt gemaakt van voetbalgeschiedenis, ja, wat we op veld rond hebben zien lopen. Want uh, ja, van begin deze eeuw tot, tot nu, de absolute toppers waren er. Ja, inderdaad. Uh, dit was een heel mooi gezelschap, uh, heel, veel, heel hoog pcv gehalte toppers uit Europa... Ja, wat, wat wil jij eigenlijk nog meer? Dit was, uh, dit was een heel mooi elftal. Ik heb helaas een paar afzieningen door blessures, maar en een aantal jongens zijn nog heel ver weg. Anders hadden we, uh, had ik hier misschien uh, 40 man gehad. Nou, dat was helemaal uh, top geweest, maar dit is al hartstikke mooi. En ik ben ook uh, uh, ja, nog voor, ik zeg, nou, voor de derde keer, ik ben nog hartstikke trots. Ik kan me voorstellen dat dat uh, fluitsignaal, die publiekswissel, die aangekondigde publiekswissel, een paar minuten voor tijd. Opluchting, blijdschap, misschien ook wel bralen van ja, nu is het echt voorbij. Ja, ik zat er aan te denken bij die goal. Het was vrij vroeg, 77 minuten, om eruit te gaan. Maar ik was blij dat het ook afgelopen was. Ik zat er ook wel een beetje in. Die goal, dat was niet volgens mij. Ja, met links. Zo vaak heb ik niet vaak met links gescoord. Ik raak ik niet helemaal lekker. Ik moet Jeroen zo meteen even bedanken dat hij hem niet ja. En dan de toespraken. Eerst de directeur Die zegt, we nemen afscheid als speler, maar welkom als trainer. Want ja... PSV'er, dat blijf je gewoon. Ja, dat heb ik ook gezegd. Dat ik trots ben. Uh, dat, ik, dat ik een PSV'er ben. En, uh, en dat, dat heb ik, ben ik altijd geweest. Dit zal uh, mijn club uh, blijven. Dit is mijn club en dat zal die ook blijven. En, uh, hier heb ik zes jaar gespeeld. Ik heb hier gezegd in 2005 dat ik terug zou komen. Dat heb ik beloofd. Uh, dat heb ik gedaan. En dat zeg ik nu weer. Dus ik, uh, ik kom hier terug, zeker als, als trainer. Mark van Bommel tegen Paul Post van Omroep Brabant. Overigens verloor van Bommel wel met 4-3, maar hij scoorde wel. Dat is dan weer lekker voor hem in zijn afscheidswedstrijd. Dan melden we nog even de PSV in de derde ronde van de Champions League. Op 30 juli uh, speelt ze tegen Zulte Waregem. PSV begint uh, thuis dus op 30 juli. En een week later spelen ze bij de Belgen de return. En de winnaar bereikt de playoffs om een plekje in de Champions League. Goed, u bent er helemaal bij. Tot zover uh, Langs de Lijn. Zometeen met het Oog op Morgen. Dat wordt gepresenteerd door John Jansen van Galen. Goedenavond. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Zij is columniste bij de Volkskrant, Shaila Citalsing. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Zij is tafeldame bij de Wereld Rijd Door, Shaila Citalsing. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Dus heel vaak een mening, maar wat weten we eigenlijk van haarzelf? Luister dus naar... De Overnachting, morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De leukste stranden, de leukste hotels, die vind je op. Hallo, hier Kees met minder fileberichten. Kent u die van die twee riddenkerkers die naar Papendrecht gingen? Ja, die gingen niet. Jawel, oh? alleen niet via de A15 dit weekend. Want van vrijdag tot en met maandag sluiten we de A15 af. Tussen Riddenkerk en Papendrecht. En vanaf zaterdagavond 10 uur zelfs tot Gorkum. Kijk op van aanbeter.nl. Of download de app. Dit is Radio 1.